9 uur, Martijn Nijhuis met het nos journaal Het ministerie van Justitie gaat alle TBS-vonnissen opnieuw bekijken. Het ministerie wil precies weten hoeveel TBS'ers moeten worden vrijgelaten door de uitspraak van het Europees Hof. Dat bepaalde in juli dat TBS maximaal vier jaar mag duren als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. Deze week werd om die reden de ter beschikkingstelling van een vrouw van 42 opgeheven. Toem gaat daar tegen in beroep uit bezorgdheid over de algemene veiligheid. De vonnissen waarbij niet duidelijk is dat het om een geweldsdelict gaat... worden nu aangepast voordat er een verlengingszitting is. In het EO-programma De Vijfde Dag zeggen experts... dat door de uitspraak van het Europees Hof... tot 200 Nederlandse tb op straat komen te staan. Het kabinet wil de uitkeringen naar Marokko stopzetten. Het plan van minister Asscher van Sociale Zaken... wordt morgen in de ministerraad besproken. Het gaat om mensen die hier hebben gewerkt... en zijn teruggekeerd naar hun vaderland. Nederland maakt elk jaar miljoenen euro's over naar Marokko...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 Schroevers, de secretaresseopleiding van Nederland... die bestaat deze maand 100 jaar. En het is natuurlijk al een eeuw de plek voor hele keurige jonge dames... die daar leren typen en stelo schrijven. Nou, er is natuurlijk wel het een en ander veranderd sinds 1912. Daar praat ik zo meteen over met drie van die keurige dames hier aan tafel. Joyce Steenveld, directeur van Schroefers, TV-presentatrice Esther Duller. Goedenavond, dames. Goedenavond. En die derde. Ja, wij zaten gisteren op de redactie te bedenken... ja, wie moet er nou nog meer bij? Toen dacht ik, denk, verrek, mijn moeder... Die heeft schroefers gedaan. Dus uh, mijn moeder is hier, Paula Veenhoven, mam. Goedenavond. Hallo. Uh, en uh, ik zeg geen Paula, ik zeg mam. Want anders ik heb ik nog nooit in mijn leven Paula gezegd. Dus uh, ja, dat blijft ook bij mam. Ik vind het enigszins uh, raar, maar het komt vast goed. <laughs> vind je van de studio, mam? Leuk. Ja? warm. En een beetje in de microfoon praten. Beetje, een beetje warm. Ja, be ja een beetje warm. <laughs> ja, hè? Ja. En dat is dus Luc. Hè? Ja, nee, Luc. We hebben lang kennis gemaakt. Ja, daar zit ik dus naast. Ja, goed. Nou, Fijn. Um, en, en Chris Klomp hier ook nog aan tafel. Die denkt, oh mijn god, waar ben ik in balans? Ik <laughs> Kippenhokken. Ik? Rechtbankjournalist Chris Klomp. Zo meteen praten we over de uitspraken van de PvdA afgelopen week. Dat het allemaal wat minder op repressie moet. En wat meer uh, rechtspraken moet gaan over bemiddeling. En je gaat in debat met Joost Eerdmans. Ik kan niet wachten. En dat kon nog wel al eens een uh, felle bedoeling worden. Yep. Today is Topics. Uh, maar eerst uh, mijn steun toeverlaat Luc ja. met zijn nieuwe trui. Ja. Wat, wat zei Boris van der Hand nou net? hij vond hem dus lelijk. Zo lelijk dat hij wel weer mooi was. Ja. Alleen het uh, gênante is dat ik hem dus gewoon heb gekocht omdat ik hem wel aardig vond. <laughs> en niet ja, omdat de hij juist lelijk was. De webcam, de trui van Luc. Juist. Nummer 5. We beginnen op de weg. De onderzoeksraad voor de veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de reden voor ongelukken met vrachtwagens. Van de pakweg 700 jaarlijkse verkeersdoden vallen er, tussen aanhalingstekens, maar 80 op de snelweg. Opmerkelijk daarbij is dat ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken zijn... goed zijn voor 30% van al die dodelijke slachtoffers. Kortom, vrachtwagens zijn rijdende kanonskogels. Niet zo heel gek dus dat vrachtwagenchauffeurs zo nu en dan eens een keer een update krijgen. Hans Ernsten is vrachtwagenchauffeur en krijgt een opfriscursus van Martijn Bouwheer... van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Nou, uh, we gaan eens kijken naar een van de meest belangrijke gereedschappen die een chauffeur uh, tot zijn beschikking heeft. Ah, het stuur. En dat zijn de spiegels. Oh. Dus het zou kunnen dat we nu door het bijstellen van de spiegels wel een dode hoekongeval hebben voorkomen. Nou, daar gaat hij dan. Ja, we boodsen na dat er uh, een file staat die jij eventjes een beetje te laat gezien hebt. Ja, dat is mooi hè, dus de zogenaamde file simulatieoefening is leuk en ook belangrijk. Kom op, zet hem even lekker op de 30. Rij maar door hoor, rij maar door joh. Kom op, doorrijden. Oh joh, stoppen man! Sturen, hallo! Boom. Ja, tot en los. En nou, dan zie je de gevolgen, hè? Ja, maar hij, hij, hij moest voor jou toch doorrijden? Ik denk dat je de filler geraakt hebt met een klap van zeker nog wel een 25 km per uur. Gezien het restant van Remweg. Dus mijn autootje of 56 staat hier nu wel in elkaar gedrukt op de A1 of op de A30. En ja, dan krijg je het weer, hè? Dan heeft de chauffeur het weer gedaan. Ja. Maar uh, de chauffeur heeft het toch ook gedaan? Nou, dat was het in dit geval ook zo. Oké, okay, ja. <lacht> Prima, nou, een goede test dan, denk ik. Willemijn, ken jij ja. Arno de Visser? Uh, nou, dat weet ik niet. Jawel. Ja. Arno de Visser? Oh, wel. Van het mm. pontje. Arno de Visser van de pont van Rozenburg. Arno de Visser, nou ja, en anyway die weetjes, die houdt er dus na 44 jaar mee op. Het pontje uit Rozenburg komt nu precies aan. De klep staat nog omhoog, dus er moet nog naar beneden uh, geklapt worden. En daar zit Arno de Visser op. En Arno, die uh, zit hier al 44 jaar en heeft vandaag zijn laatste dienst. Ja, wie is Arno de Visser nu eigenlijk? Geen flauw idee. Jongens, kom op. Die man die is 44 jaar op die schuit, je ziet hem elke dag. Je kent Arno de Visser toch wel. De, de, de man met uh, Arno. De, de reguliere kaartjesverkoper is hij niet. He, want hij uh, dus zal een stuurman zijn. Of administratief. Ja, en toch doet hij het dus al 44 jaar. Wacht even. Ja, Ik vraag het even aan zijn collega. Hans, ben jij uh, de collega van Arno? Nee, ik ben Hans niet. Ik ben Luc en ik ben ook niet de collega van Arno. Waar is Arno nu? Ja, weet ik veel. Uh, Houd toch je bek. Arno staat aan dek. Kan je me even roepen? <gacht> uh, nee. Doe het doet even lekker zelf. Ja, maar ik, weet je, we hebben weinig tijd voordat die klep is eindelijk naar beneden is. Nee, daar heb ik niks mee te maken. Ja, roep hem maar even. Ja, na drie uur wachten en op het moment dat iedereen begon te denken dat hij eigenlijk niet bestond, was daar ineens Arno. Nou, daar is hij, hoor. Een man met een bril. Grijzend bij de slapen. Goedemorgen. Goedemorgen. De laatste rit, hè? Eh, inderdaad. De laatste rit, ja, na zoveel jaar. Ja. Ja, en bij 44 jaar op de pont, dat uh, zijn een heleboel anekdotes. Eh, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Eh, uh, dat kan wel stellen, ja. Ja, Arno, de storyteller, de visser. <lacht> en na 44 jaar gaat hij met pensioen. Ben ik heb gelezen dat hij vandaag uh, zijn laatste dag uh, hier ja. heeft beleefd. Ja, ja. Ik wens hem heel veel succes, hoor. <lacht> Aan de Vier. We zullen hem missen, wie het ook is. Iets heel anders dan. Even belangrijk is dit. Een groep astronomen zegt het grootste zwarte gat ooit te hebben ontdekt. En dat is dus echt een gigantisch gat. Hoe bijzonder is de vondst van dit zwarte gat? Het is, het is heel bijzonder. Het is, uh, het is extreem...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 Ja, precies. Ja, Terwijl ze ja. gewoonlijk zeg maar, echt kleine speldoepjes ja, leggen... die jongens, maar minder jongens, dan een procent zijn van de mensen. Jongens, jongens, jongens, jongens. Vreemdste metafoor ooit. Het grootste wat gat is voor astronomen nog wel steeds een raadsel. Ja, wordt, wordt hier ook veel over gediscussieerd inmiddels al? Uh, via uh, media, mail en, en noem maar op? Ja, dat is het voordeel van de moderne media, zal ik maar zeggen. Ik, ik kreeg het gistermiddag uh, door en dan meteen uh, uh, mail ik hem even... van uh, hoe, hoe gaat het ermee en zit, is dit wel in orde? En dan krijg ik meteen een antwoord. Ja, nee, dat hebben we echt goed gecheckt en dergelijke. Dat is mooi. Hè? Zogenaamde e-mail heet dat. Hè? Elektronische post is nieuw. En als dat allemaal mogelijk is, dan gaat het hele internet nog wel eens een keertje groot worden. Dat gaat als een vuurtje, zeg maar. Ja, nou, interessant. Ja. Twee, we gaan naar Deventer. Daar is hij echt heel erg zijn hand op de hogeschool daar. We gaan semi-live naar de slag. even. We staan op dit moment in die nieuwe vleugel. Maar Judith Klaassen, uh, studenten ben jij hier. Planologie doe je uh, volgens mij. Stedenbouwkundig, precies. Dat ligt in het verlengde. Uh, wat is het probleem? Uh, er zijn te weinig stopcontacten oh, in de lokale. Oh mijn God, te weinig stopcontacten. Het leven is middeleeuws daar in Deventer. En dan komt het accufietje met de stopcontact er ook nog bij. In één woord Willemijn, fnuikend. De mensen hebben hier wel uh, laptops, dus eigenlijk hebben we wel stroom nodig. Wat voor problemen uh, veroorzaakt dat? Kun je eens concrete voorbeelden noemen? Als je laptop leeg raakt, dan kan je niet werken. Ja, want je kan hem dus niet opladen. Stopcontacten en gate houdt Deventer in zijn greep. En Het leeft wel, onze studenten. Hè? Uh, het is een probleem. Ja. Ja, vooral in het begin was het even van help, er zijn geen stopcontacten. Kortom, er is verdriet, er is paniek, er wanhoop is wanhoop. enige lichtpuntje in principe is dat de problemen zich in principe niet door de hele school verspreiden. In principe, ja, in principe als jij een halve dag hebt, dan <laughs> zou je laptops gewoon kunnen uithouden op uh, stroomvoorziening. Ja, wat vind jij ervan? In principe, in principe het lo uh, alleen lokale in principe last van. De school heeft nu beloofd nieuwe stopcontacten in principe aan de lokale te leggen. In de tussentijd blijft het aanmodderen. Tot slot dan nog nummer 1. Bestuurders van woningbouwcoöperaties verdienen in 2011 weer meer dan het jaar daarvoor. En dat is tegen de afspraak. Minister Blok van Wonen is boos. Nee, ik ben teleurgesteld. Ik had echt verwacht dat in deze tijd, waarin iedereen de broekriem aan moet halen... juist in de corporatiesector... een sector die werkt voor mensen met een kleine beurs... die werkt met gemeenschapsgeld... dat de sector zelf ook al gematigd zou hebben, dat is helaas niet gebeurd. Ja, daarmee zegt er eigenlijk... Heel wat anders dan zijn voorgangers pies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het onderhand echt zat ben... dat deze bestuurders met dit soort salarissen naar huis kunnen gaan. Nee, wacht even. Ze zeggen al jaren precies hetzelfde. Dat was het inderdaad. Blok wil er nu wat aan gaan doen aan die hoge salarissen. En daarom zullen we ook met ingang van volgend jaar scherpere regelgeving invoeren... om ervoor te zorgen dat die inkomens gematigd worden. Woningcorporaties werken met publiek geld. En daarbij passen geen hele hoge inkomens. En dat waren de topics voor vandaag. Straks nog de Tweets meent tot dan. Tot zo, leuk. Ja, een klas vol moneypennies, geluiden van razende typemachines. Jawel, we hebben het vanavond over de secretaresseopleiding Schroefers. Een van de bekendste particuliere scholen van Nederland. Bestaat deze maand 100 jaar maar liefst. Bij mij aan tafel hier drie generaties Schroefers. TV-presentatrice van onder andere Big Brother en familieportret Esther Duller. De directeur ja. van Schroefers, Joyce Steenveld. En ook mijn eigen moeder heeft schroefers gedaan, dus die is hier ook. Paula Veenhoven. Dames, um, schroefers um, moet ik even bij jou beginnen, denk ik, Joyce... Er zit bij iedereen toch het hoofd van, ja, allemaal rijen met keurig tikkende dames. Mm. Uh, het is beroemd, terwijl het eigenlijk maar een klein instituut is. Ja. Die faam, waar, waar, waar komt dat van? Nou, de faam uh, komt... Uh, ik zet even dat ding af, dat is maar prettiger. Ik doe dat. Uh, het, is eigenlijk de, het was de eerste opleiding voor vrouwen voor uh, uh, kantoorbanen. En dat was in 1925. Daarvoor was Schroevers een opleiding voor kantoorklerken, eigenlijk voor mannen. Ja. En in 1925 ging Adriaan Schroevers vrouwen opleiden die graag wilden gaan werken. En dat is nog steeds zo. En het was toen eigenlijk al een garantie voor een carrière. En dat is het nog steeds. Ja, is dat zo? Was, jij hebt het, Esther, jij hebt het gedaan in de jaren 80, denk ja, ik. Zo wanneer was was ja, zo 84 84 ja. ja. was dat. 1984, 84. Was dat ook echt de, de reden van. Ja. Ik ga het doen, want dan weet je zeker dat je daarna een baan hebt? Ja, dat was op tip. Uh, mijn moeder gaf me een tip, want ik wilde van de HAVO meteen. Gaan reizen aan ja. Je Paraplu. Het meisje, meisje doet het nou toch niet. Uh, want je weet maar nooit waar je terecht komt, je dan beter eerst je geld te verdienen. En dan moet je ergens binnenkomen. Dus haal nou nog één papiertje en doe dan doe schoolvers. Dat is goed. En mijn moeder was een fantastische secretaresse. inmiddels toen al wat anders. Maar die is begonnen als Ja. Ze heeft dan nooit schroefers gedaan. Maar dus toen, nou, oké, okay, dan gaan we dat maar doen. En inderdaad, af, ja, nee, en hop meteen de baan. Ik heb, ben nog nooit werkloos thuis geweest uh, vanaf dat moment. En dat, en dat ja, dat ligt aan schroefers. Ja, dat ligt aan schroefers. In mijn geval was het niet per se een garantie, hoor. Dat was meer was... ondanks... Okay. Ja. Ja. Want, niet, uh, we hebben het even opgezocht, een aardig rijtje namen. Bijvoorbeeld uh, burgemeester van Almere, Annemere Johansma... defensieminister, Janine Hennes-Plasgaard. Caroline Tense. Ja, mam, ja. we hebben allemaal op schroeven gezeten. <laughs> Wanneer jij, mam, in... Twee, in 1963. Twee... Uh, in Ja. En uh, was, 63, was het ook zo dat je dacht, ik ga dit doen, want dan, nou ja, dan ben nee, ik ook verzekerd nee. van een baan? Nee, ik, uh, ik wist eigenlijk niet wat ik uh, wilde na de HBS... En, uh, hm. Nou, na een jaartje een beetje een klooien... heb ik eigenlijk meer om mijn vader een plezier te doen. <laughs> uh, ja, jouw grootvader dus. Uh, ben ik toch maar... Een, ben, ik dacht, ach, dat duurt een jaartje, dus daar ben ik zo vanaf. En dan uh, heb ik in ieder geval wat. Ja, uh, ja. Nou, niet dat ik nou direct mijn uh, ambitie en een carrière in, uh, uh, in, in het kantoor zag. Maar, nou ja, ja, maar weet wel het. inderdaad meteen een baan daarna. Door dat ja, papiertje. Ja, nou ja, ik ging toen via een uitzendbureau, want het is, dan mm -hmm. hoef je je nog niet zo echt vast te leggen. Dus uh, nou ja, na het uitzendbureau of, uh, vroegen ze na twee maanden of ik er wel vast wilde blijven. Nou ja, toen ben ik er dus tien jaar gebleven. Maar... Ja. Ja. Is, is dat nog steeds zo, Joyce? Want het is natuurlijk. Uh, we hebben het straks. Uh, uh, jullie blijven zitten en hebben het straks over hoe het allemaal veranderd is, door ja. de jaren heen. Mm -hmm. Maar. Ik ken, als ik omheen vraag, nog niet heel veel mensen die secretaresse willen worden. Het klinkt een beetje alsof het een beroep een beetje van vroeger is. En dat er niet heel veel mensen nog op die opleiding zitten te wachten. Ja. Nou, zeker het bedrijfsleven, zeer zeker. Uh, er is natuurlijk een tijdje een imago geweest rondom het vak dat het alleen maar type zou zijn. En uitvoerende taken zou behelzen. Dat is enorm veranderd. Hè. Het vak is altijd in ontwikkeling geweest, een evolutie. Nu is er echt sprake van een revolutie. En je hebt toch ook helemaal, ik bedoel, je, je secretaresse, uh, je, je houdt zelf je agenda wel bij. Dat hoef je secretaresse ja. niet meer te doen. Nou, dat, dat, dat gebeurt nog wel heel vaak, maar je hebt helemaal gelijk. Uh, er zijn vele andere taken bij het vak van secretaresse. Wij noemen dat eigenlijk managementondersteuner bijgekomen. Die het, vaak, die het vak de afgelopen jaren steeds dynamischer en... Complexer heeft ja, gemaakt. Maar moet je dat tegenwoordig ook? Zeg je dat zo? Ik ben management ondersteuner en geen. Ja, er zijn heel veel benamingen voor. Uiteindelijk is het diploma op MBO 3, MBO 4, secretaresse, direct secretaresse. En dan hebben wij de HBO-opleiding. Dat is nieuw eigenlijk. Office management. Ja, ja. er is een enorme verschuiving uh, in het vak gaande. Uh, niet zozeer in competenties, maar ook naar het HBO-niveau. Uh, waarin het bedrijfsleven andere competenties, vaardigheden uh, verwacht. Maar altijd blijft ook de mentaliteit, het karakter van de secretaresse, de management ondersteunen, of hoe je haar ook of hem wil noemen. Mm. Uh, dat blijft wel heel erg belangrijk. En dat, daar staat Schroeves ook een beetje bekend om. Heb jij een secretaresse karakter, man? Uh, ik dacht het niet, maar misschien toch wel een beetje. Ja, <laughs> wat ja. betekent dat? Nou, gaandeweg. Uh, ik heb het altijd leuk gevonden om, uh, in het werk wat ik deed. En dat was altijd toch wel. Ja, directie Regelen. En, uh... De grote regelaar. Toch? Ja, jawel, ja, zeker. Ik heb het altijd leuk gevonden, ja. ja. ja. Zometeen over uh, wat je allemaal daar deed. Want dat zijn wel hele mooie verhalen. Um, bijvoorbeeld uh, wil ik wel straks even weten... wat nou het verhaal is achter het leren typen op uh, Brigitte Bardot. Bardot, die heeft ja, het maar zo. Ik heb inderdaad... Uh, uh, straks, daar... mam. Oh. Eerst muziek. Okay. Joe Jackson, Step It Out. Van het, album, van het album Night and Day, waar ook Real Man op staat. Joe Jackson natuurlijk stepping out. Je luistert naar Bien Today op Radio 1. Joyce Steenveld, Esther Duller en uh, moeder Veenhoven zijn hier nog steeds bij me. Dames, hoeveel aanslagen per minuut, Esther? Nou, heel veel. Wat is toch ongeveer Wat moest je halen? 140. Ik weet het niet meer. Maar hoeveel kan je er ik, nu nou, nog? Ik hou het niet bij, maar nee. ik ga razendsnel. Maar kan jullie kunnen wel een razende type. Joyce, je bent de directeur van Schroefers. Heb je überhaupt zelf op Schroefers gezeten? Nee, ik durf ah, bijna niet te zeggen. Nee, nee, maar je kan natuurlijk wel blind typen natuurlijk. Uiteraard. En Steno, en daar gaan we het allemaal zo over hebben. Um, en wij gaan ook dan kijken inderdaad hoe je dus leerde typen. En dat deed je op de wijze van een muziekje. En dat werd natuurlijk ook allemaal steeds moderner. En we kijken hoe dat nu is. Eh, wil je al deze dames zien en Godzijdank, ook nog één heer voor mij, Chris Klomp, rechtbankverslaggever, radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je inderdaad rechtbankjournalist Chris Klomp onder andere, want het is donderdag en dan duiken we altijd in de wereld van de crime. En dat doen we deze week met Chris. Chris, um, goedenavond. Goedenavond. Um, Partij van de Arbeid liet van ze horen deze week over justitie. Er moet een andere wind gaan waaien, zegt de PvdA op het ministerie van Justitie. Uh, dat wordt natuurlijk gerund door VVD'ers. Er moet minder de nadruk liggen op straffen... en meer op de begeleiding en uh, bemiddeling in strafzaken. Grote stukken in de kranten deze week. PVDA Jeroen Recour die zei er het volgende over. Alleen hard straffen, dat heeft geen zin. Er moet wel een lijn naast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 Um, de plannen van de PvdA, dus meer gericht op resocialisatie. Wat vind jij ervan? Ja, godzijdank dat dit geluid uh, een keer uh, naar boven komt. Dit is eigenlijk wat iedereen die met strafrecht te maken heeft wel zegt. Hè. Alle deskundigen, alle onderzoeken wijzen uit. Je moet gewoon iets doen met die dader. Want nou, de beste manier om slachtofferschap te voorkomen is om daderschap te voorkomen. Het klinkt heel simpel, maar ja, bijna elk onderzoek dat je openslaat... Ja, Zegt dat. Ja, maar die die daderschap toekom. voorkomen uh, bedoel je dan mee uh, uh, uh, helemaal niet meer straffen... of op een andere manier gaan straffen? Nou, ik ben een vervent voorstander van het afschaffen van een gevangenis. Ik denk dat het totaal niets oplevert, maar ik vrees dat ik dat er de komende tien jaar niet doorkrijg. Nee, laten we uh, dat even, even terzijde. Er ja, gaat gewoon gestraft worden, ook, ook in nieuwe plannen... maar op een andere manier misschien, of tenminste wat jou betreft. Dan. Ja, de de Vereniging voor Rechtspraak had gisteren een persbericht. En die zei: Het gaat niet om hard of zacht straffen. Want dat is steeds de discussie, soft. Mm. Het gaat om effectief straffen, pragmatisch straffen. Je moet kijken wat zo'n dader nodig heeft. Om uiteindelijk te voorkomen dat hij weer, weer de fout in gaat. Let wel: 70% recidive bij celgestrafte. Dat is voor, voor mij het bewijs dat gevangenis niet helpt. Maar dus... wat is pragmatisch straffen? Nou ja, zorgen dat iemand... Kijk, vaak gaan jongens in de fout als ze bev... omdat ze bijvoorbeeld vaardigheden missen. Hè? Ze kunnen niet budgetteren, niet met geld omgaan, geen verleidingen weerstaan. Dan kunnen ze drie jaar in de cel gooien en daarna hebben ze die vaardigheden nog steeds niet. Wat doen ze dan vaak? Dan zeggen ze goed, je gaat twee jaar de cel in en een jaar voorwaardelijk. Dan gaan we aan die vaardigheden werken. Dat gebeurt nu al. Het is een beetje moeilijk voor mensen die niet in rechtszalen komen om dat, om dat te ervaren. Dat maar dat politiek... betekent dat je in de bak krijg je les over hoe je straks als je eruit komt... Zorg dat je het redt? Daar nou, het neer. dat, dat, dat penitentiaire uh, beginselenwet. Ja, het kan wel, maar vaak zeggen men uh, een deel van de straf die je opgelegd krijgt is voorwaardelijk. Dus dan kom je vrij en dan hangt die straf boven je hoofd. En dan moet je twee jaar in een proeftijd hm. en ga je gewoon werken aan die vaardigheden. Dan moet je gewoon op cursus en de recrassering ja. ziet daar gewoon op toe. Kortom, de daders moeten ook vooral nadat uh, ze eruit komen beter begeleid worden, zodat ze beter terug de samenleving in kunnen. Absoluut. Voorzitter van het burgercomité tegen onrecht en trouwens mijn radio1-collega Jas de Eerdmans, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij komt Hallo. op uh, voor de belangen van slachtoffers. Ik um, ja. kan me zo voorstellen als je dit hoort, dat je het niet helemaal bent. Nee, er zijn hier tien, tien kromme tenen te zien, uh, als, je, als je mij uh, zou bekijken. Nee, ik wist niet dat de heer Klomp alle gevangenissen wilde afschaffen. Bij Fred Tevens zit hij dan bijna in het goede schuitje, want die wil geloof ik ook een derde op, opheffen. Maar wat ik zo leuk vind, kijk, 5% van alle gewelds- en vermogensdelicten leidt niet tot een sanctie, of leidt wel tot een sanctie. Hè? Dat is 5 Dus als je dan hebt over straffen, dan beginnen we daar al dat we nauwelijks straffen. En als je zegt van, het helpt niet, zelf straffen, want 70 procent als we alle moordenaars met een taakstraf wegsturen, zou meneer Klomp denken dat we dan een, een, een verbetering van het veiligheidsbeleid gaan krijgen? Chris, ik denk ja, het niet. Alle moordenaars nou, maar, nou ja, naars. ik denk dat Eertmans nu doet waar hij goed in is, en dat is een karikatuur maken van wat anderen zeggen. Dat is natuurlijk... Er, is nou, geen, er, komt, er, komt, er komt geen moordenaar vrij met een taakstraf. Het is wel zo dat je... Kijk naar waarom die man gedaan heeft wat hij heeft gedaan, en daar anticipeer je op, los van een straf. Ja. Maar mag ik, kijk, het punt is, dat is altijd met strenge straffen. Jij, jij, jij hebt het drie of vier, of vier keer over een dader. En, en de dader oplappen, dat snap ik ook wel dat hij in een gevangenis er niet beter van wordt. Je moet het alleen ook over het slachtoffer hebben. Dat doet, deed het kabinet tot nu toe heel veel. Heel goed. Het, het slachtoffer is vol, volkomen weggeredeneerd in onze uh, dadergerichte straffen. Een slachtoffer, en ik praat er met veel, want jij praat veel met daders, ik veel met nabestaanden waar een kind bijvoorbeeld van vermoord is, die hebben heel veel voldoening van een zware straf. En die walgen zeg maar, van het idee dat de moordenaar van hun kind over vijf, zes jaar weer op straat loopt. Daar is ook aandacht voor nodig. En als we dan de schijnstraffen zien die we opleggen in Nederland, want je weet van elke straf gaat een derde af, dus wat jij opschrijft in de krant, dan weet de halve bevolking niet dat daar nog een derde van af gaat automatisch, vrijwel automatisch. Dat wordt er altijd niet bij verteld. Kortom, er wordt heel weinig gestraft en de straffen die er zijn, die zijn uiterst laag. Uh... Ja, dat is onzien, Chris, maar is het uh, voor mensen die echt dat soort uh, gruwelijke misdaden be begaan, neem ik aan geen taakstraf you <laughs> Nee, nou, dat, ik, is, dat is absoluut weet je, dat onzin. Land, en Joost, maakt op, Joost in, in even wachten. Je maakt opnieuw een karikatuur van het verhaal. Want Nederland is koploper wat straffen betreft. Uh, voor moord wordt gemiddeld 10 tot 12 jaar cel opgelegd. Dat is niet weinig. En je vergeet... Het is goed, maar dat hangt je dan voorwaardelijk boven het hoofd. Dat, dat maar je vergeet één ding. Dat wij geen slachtofferrecht hebben. We hebben in Nederland... De rechtbank geven we de opdracht om te kijken naar wat rechtvaardig is. En die, ja. een, dat is een medaille met twee kanten. Dat gaat niet alleen voor het slachtoffer, nee, maar, maar ook voor land, de verdachte. Kijk, de PvdA. Die wil nu opnieuw veel praten en, en daders een slag om de tafel zetten, kop thee erbij en mediation. Eh, het roer gaat om. Het, is het uit werkt, trinic. Joost. Het we, werk. We, he, nee, we dachten juist dat we met Teven en Opstelden nou, de, st de strengere kant op zouden gaan. Stoere taal van Teven nog over de inbrekers en het inbrekersrisico. Ik ben, maak me grote zorgen. Dat is helemaal weg, weet, Joost, in... als je dit hoort. Wat zeg je? Nou, dat is helemaal weg, die stoere taal. Ik, ik heb het in mijn radioprogramma gezegd, ze dus zullen de helft moeten inleveren bij, met, met Samsung. Het punt is dat er 15.000 veroordeelden op dit moment vrij rondlopen in Nederland. Hè. Dat is ook een feit. Die zijn niet eens gestraft. Als ik de krant vanavond lees. 200 uh, we lopen het risico dat die ook binnenkort vrij, vrij rond gaan lopen dankzij het Europese Hof ja. uh, voor de Rechten van de Mens. Kijk, dan ga je mij toch niet vertellen dat we in een land leven dat zich rechtsstaat noemt. Maar even, even naar dat punt wat je net zei, die mediation, hè, noemde je snel. Dat, ja. dat is een van de punten van de PvdA. Van die zeggen, ja. nou, de nadruk is op minder op straffen, meer op bemiddeling. En dat is bijvoorbeeld uh, mensen in een, in, in, die in dezelfde buurt wonen, die ruzie met elkaar krijgen, zetten naar een mediator tussen, een bemiddelaar. En hopelijk ja. voorkom je dan dat ze bij de rechter komen. Um, daar wil de PvdA Even die app inzetten, dat, dat klinkt best wel redelijk. Ik moet je zeggen, als ik een zie... bij ons hier in Kapellen de IJssel zou het heel goed zijn als mensen wat vaker met elkaar in gesprek gaan. Prima, prima idee. Als je dat gaat. Uh, extrapoleren naar zaken waar geweld uh, wordt toegepast... ...waar mensen uh, elkaar het leven, uh, uh, naar, naar het leven hebben gestaan... ...is het een belachelijk idee uh, om te gaan praten. Je zou dat slachtoffers niet moeten aandoen. Hetzelfde geldt voor het enkelbandje, wat geloof ik ook door Rick ...en zelfs door TV is voorgesteld. Hè? Dan gaan we de hoofdstraf, dan maken we dan de enkelband van. Het is, dan wordt het een lachertje. Dan is het straf heel ook niet serieus te nemen. Kom eens hier in Rotterdam kijken naar het OV, hè? de metro, het geweld... ...wordt word steeds erger, he, gewelddadiger. Ja. Die mensen die huilen eigenlijk inmiddels, die RIT'ers en de politie... ...omdat ze zien dat de daders feitelijk nauwelijks gestraft worden. Dat, dat, dat doet hen heel veel verdriet. Ze zien het als onrecht. Ja, even, want de conclusie is, of in ieder geval de conclusie, de voorlopige conclusie is dat de PvdA dit op de kaart zet van, nou ja, minder hard straffen, meer die mediation kant op. Uh, Opstelten en teve hebben gezegd, wij werken heel goed met de PvdA samen, we zien wel welke kant op ja, gaat. ze moeten wel. Ja, dit, dit klinkt wel een beetje, Joost, alsof het met, ja, voor jou gaat dit een beetje zuur uitpakken, geloof ik. Nou ja, dan ben ik blij dat we nog een burgercomité tegen onrecht hebben, hebben opgericht. En, dan, en Chris is blij hier aan tafel, of niet? Ik zit met een ja, hele grote lach. Ik ben blij dat het deze kant op gaat. Chris zit nog in de jaren zeventig <lacht> van, van, van de... 70 Joost, van de het gegegaan. werkt. Er is onderzoek. Lees het staatsvertel ja. van Simone <lacht> van der Zee. 288 pagina's, jouw ongelijk. Lees dat lees, lees, lees, lees jij eens misdaad, econoom Ben Vollaard, Universiteit van Tilburg. Onderzocht in acht jaar tijd. Alle, alle zaken rond uh, langdurige opsluiting. En hij zag het auto en het aantal woninginbraken dalen met 30 Dankzij langduriger opsluiten Goed. van veel plegers. Ik gaan hoop dat jullie maar alle twee... mensen komen een, ook weer terug, Joost. En dan zijn we zwaar. Dan zijn we ik hoop dat jullie alle twee een, een, een, een vrije week hebben met kerst. Dan kunnen jullie elkaars boeken gaan lezen. In ieder geval is dit op het moment het plannetje van de PvdA. En nou ja, opstelt en uh, TV lijken er niet heel erg onwelwillend tegenover te staan. Dus we gaan kijken hoe dat gaat aflopen. Radio 1, het NOS-journaal. Van half tien met Martijn Nijhuis met nog meer rechtspraaknieuws. Ja, het gaat over de TBS-vonnissen. Het ministerie van Justitie gaat alle 2400 TBS-vonnissen opnieuw bekijken. Heeft de Raad voor de Rechtspraak gezegd in het EO-programma De Vijfde Dag. Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof. Dat bepaalde een paar maanden geleden dat TBS maximaal vier jaar mag duren... als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict vonden ze waarbij niet duidelijk is dat het om een geweldsdelict gaat... worden nu opnieuw beoordeeld door eenmaal op zo te voorkomen... dat die TBS'ers vrijkomen. Het kabinet wil de uitkeringen naar Marokko stopzetten. Morgen wordt het plan van minister Ascher besproken. Het gaat om mensen die hier hebben gewerkt en zijn teruggekeerd naar hun vaderland. Alleen mensen in Marokko met AOW krijgen straks nog een uitkering. Het stopzetten van die uitkeringen moet zo'n 10 miljoen euro per jaar opleveren. En in de Verenigde Staten wordt binnenkort een van de beroemdste auto's uit de tv-geschiedenis geveild: de auto van Batman en Robin. Het is de originele Batmobile die in 1966 werd gebouwd voor de eerste Batman-film. Er is geen schatting gegeven van wat die auto zal opbrengen. En dat was het. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Op dit moment worden in Amsterdam de Merkuurs uitgereikt. Dat zijn de jaarlijkse prijzen voor de tijdschriftjournalistiek. Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuw Revue. En vriend van de show, die is er erbij en die praat ons zo meteen bij. En de, de drie Schroefersvrouwen zijn er ook <lacht> nog. Um, leerde je ook dingen, vroeg ik me af, Esther, hoe je om te gaan, moet omgaan met een baas die in je billen knijpt? Uh, nee, dat kan ik me niet herinneren, maar volgens mij was het mij dat zo dat je gewoon echt keihard bovenop uh, sloeg dan. Man, <lacht> <lacht> nee, ik dat kan nee. me niets van herinneren. Denk, <lacht> nee, nee. Dat je, dat, Soms als wat ik dat geleerd heb, nee. zijn wij Veenhoven zo gezegend met zo'n slecht geheugen. <lacht> <lacht> ja, goed. goed, alle drie zijn, zijn jullie volgens mij redelijk in staat om er van je af te slaan. Uh, hmm. Zo meer schroevers dus en uh, we kijken ook nog even wat Joris Kreugel doet. Die uh, ja. Nou ja, dat weet ik niet. Die lijkt wel een heigend paard. Wat hij straks aan het, doen, wat die aan het doen is, dat hoor je zo meteen. En zo ga je rond. Perfect. Perfect. Gaat goed. <lacht> het is wat makkelijker deze. Goed zo. Kijk, kom blij. <lacht> <lacht> wat doet hij? Iets met kerstbomen. Oh, Oké, okay. ja, spannend. spannend. Goed, Luc, de tweets van vandaag. Morgen is uh, TEDx Amsterdam. Spreekt vertellen daar wat hun drijft en de <güls> ideeën die ze hebben. Veel opwinding op Twitter, nu al. Bas van der Hater die zegt bijna thuis, snelle hapje eten. En dan op tijd naar bed morgen congreshoogtepunt van het jaar, vindt hij het. Andra kan maar moeilijk alleen zijn. Ze tweet, is er iemand die vanuit Utrecht morgen naar TEDx Amsterdam gaat treinen? Mm. Let me know, daar gaan we samen. En Jozef, die laat weten dat hij morgen niet gaat. Hij zegt morgen weer eens niet naar TEDx Amsterdam, dat moet hij ook weten. Maar de Hond moet spreken daar op TEDx Amsterdam en maakt zich een beetje zorgen. Er is namelijk een lijst op internet verschenen met de top 20 slechtste TED Talks ooit. En hij vraagt zich af of hij daarin komt te staan. Ik hoop het niet voor hem. Expeditie Robinson was zojuist op televisie. Je weet wel dat Survival programma was vandaag erg populair op Twitter. Lee die zegt warme chocolademelk, koekjes en expeditie Robinson met mijn zusje in bed kijken. Perfect life. Max, die zegt uit verveling naar Expeditie Robinson kijken en Mirte die, uh, ja, die heeft het opgevallen. Hij zegt bij Expeditie Robinson draaien ze echt veel filmmuziek uit de honger spelen, de Hunger Games. En dan nog wat andere films, Iron No. 4 en Avengers. En Laura is een beetje in de war, zij tweet namelijk, yes, Expeditie Robinson op tv is echt geen zak aan. Dat snapte ik helemaal niks van die tweet. En tenslotte nog iTunes 11 is uit. Nieuwe versie van het muziekprogramma van Apple. Veel reacties op Twitter. Ik ben een plaatje vergeten, maar er zijn inderdaad veel reacties op Twitter. Uh, mensen die vinden het allemaal wel goed eigenlijk, de nieuwe, nieuwe versie van iTunes. Dus die is net uit, kun je downloaden. Oké dan, Luc. Tot zover. Dankjewel. Ah, lekker, Luc. Ja. ja, uitgezocht hè? Nee hoor, nee ja. Ik ondersteun het wel. I approve this message. A little less conversation en Elvis natuurlijk samen met Junkie XL. Less. Conversation over. Presley, Junkie, Excel en Chris Klomp... naast mij hier, rechtbankverslaggever... die uh, zit helemaal uit zijn dak te gaan op de plaat. En we hadden het er net nog even over tijdens de plaat. Uh, we hadden net een, een mooie discussie met uh, Joost Eertmans. en jij noemde even snel... tussen neus en lippen door... ik vind eigenlijk dat überhaupt... gevangenissen moeten worden afgeschaft. Zeker. Ja, en uh, er komt natuurlijk heel veel commentaar op Twitter. Wat, wat, wat zegt die gast nou? <laughs> ik zou er heel graag... en daar wil ik ook een keer met je over praten... alleen daar hadden we op dit moment geen tijd voor. Omdat, uh, ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Uh, maar voordat de luisteraar denkt... Dat dat je al die moordenaars zomaar vrij wil laten. Zo is het nou ook weer niet, hè? Nee, ik ben niet tegen de detentie. Ik zeg altijd behandeling, begeleiding, toezicht. En dat kun je ook doen in klinieken... waar het klimaat een beetje prettiger is... en waar nou ja, mensen niet nog slechter uitkomen. Dus ik ben niet tegen detentie... maar het gevangenisklimaat is meerdere malen bewezen. Daar krijg je, maak je van kleine boefjes hele grote boeven... en daar heb je alleen maar last van. Het is een mooi onderwerp. Gaan we zeker een keer over hebben, maar ja, de dames van Schroevers gaan voor, Chris, vandaag. Ja. En eerst trouwens even ons verslag hebben. Joris Kreugel, die gaat helemaal voor. Want die heeft natuurlijk weer een mooie reportage gemaakt. De dag van Joris Kreugel. Hallo? Ja? Sinterklaas is nog niet eens weg, hè? En je loopt hier al door een dennenbos. Je bent hier aangekomen inderdaad in onze kwekerij. Een dennenbos. He, voor heel veel mensen zien hier prachtige bomen staan. Hier hebben we dus een een schop? Ja, gelukkig. Nee, ja, maar helemaal, ja, ja. in ieder geval... Het is ja, dat een, begrijp ik nog een, een, een, een, een smalle schop met een hele scherpe steekrand. Het is toch een, een vak apart om bomen uit te steken. Ik denk, joh, we gaan hier uh, zagen. Ja, dat doen we ook. Maar, maar, uh, maar nu even niet. Ze worden voornamelijk eigenlijk nog met kluit gerooid. Goed, ze worden dus uitgeschept. En als je ze zonder kluit wil, dan kan je ze ook uh, ja. laten afzagen. Ja, maar We gaan dus niet met de zaag te werken. Nee. Wij doen voornamelijk alles met kluitrooien. Uh, zagen doen wij dan ter plekke, waarom? Hoe verser de zaagsnede, hoe beter is voor de boom. Jij hebt nu een boompje uitgegraven. Wij noemen het uitsteken. Je gaat tegen de boomdaak aanstaan. Met mijn rug. Met je rug. Je doet Met je been je duw de tak een beetje opzij, zodat ja. je de stam kan zien. En dan ga je rond. Nou, geef die schop maar eens even. Ja, alsjeblieft. Ja. De schop die je nou in je hand hebt, mijn heiligdom. Die... Uh, je heiligdom? Ja, mijn heiligdom. Dus het is heel uniek dat ik nu jouw schop krijg. Ja. We staan behoorlijk zwaar. Ja, dat, die, die zwaarte heb je nodig om die krachtgeslag door die wortels te krijgen. Ik geef jou uh, ongeveer een uh, 30 seconden de tijd. En met mijn voet erop staan? Nee, gewoon steken, hè. Dus de lucht in. Nee, de lucht in met die schop. Juist, zij is En zo ga je rond. Perfect, perfect. Gaat goed. Dit is nog maar een kleintje, hè. Dit de is wat makkelijker, deze. Goed zo. Kijk, op paarden. Yes. Perfect. Hij kan hem omhoog trekken. Ja. Ja. Nee, hij zit nog ergens vast. God, je probeert het eens. Je krijgt hem er niet uit. Maar wat heet je? Ik heb er nu één gedaan. Ja. Er staan er hier volgens mij heel veel staan er. We moeten er, nog, nou vandaan, we moeten er nog de aankomende drie dagen nog een 700 uitsteken. 700? Met hoeveel man? Uh, we doen vaak uh, 300 bomen per man per dag. Je bent zeker helemaal aan het eind van de dag kapot. Het eind van de dag, dan kunnen we goed slapen. We hoeven niet naar de sportschool. Nee, dat is het voordeel je ervan. Hier blijft een uh, mooi atletisch lichaam houden ja, nou, natuurlijk. Je ja. vrouw zou er ook al blij mee zijn. <laughs> hey, maar die ja. bomen die staan hier allemaal in een rij. Ja. Uh, het, het zijn de duizenden, denk ik. Hè? Ja, 10.000 staan. Hier beginnen we volgend, dit jaar al aan te rooien. Daar hebben we al uitgehaald. En over een jaar of twee, dan is dit veld dat moet helemaal leeg zijn. kerstboom, dat duurt ongeveer twee jaar. Twee jaar dan kun je hem al rooien, dat is je wel heel klein. Maar je wil je hem echt voor de consumenten. De meest verkochte boom, zijn we ongeveer vijf jaar mee bezig om hem op te kweken. En ben je daar dan nog tussendoor ook heel veel mee bezig? Of kun je die dingen gewoon planten en af en toe nee, water nee, geven? En dat nee. is? Er komt veel onkruid in. We gaan er met de schoevel door. Hij wordt bemest, hij wordt op kleur gehouden. Ik had ook het idee van jij gaat kerstbomen. Dat doe jij even zo'n beetje begin december en begin januari ben ja. jij klaar met werken. En ja. heb je de rest van het jaar vrij? Nee, nee, nee absoluut niet. Hoeveel kerstbomen ja. heb jij in huis staan? Eentje. Eentje maar. Ja, ja. Gezellig weer, hè? Ja. ja, ik vind het een super gezellige tijd. We hebben hier ook een hele mooie verkoopterrein. Hier ook. En eh, er is muziek. En, en mensen, de een is, heeft het heel makkelijk. De ander vindt het wel moeilijk. Je maakt een praatje met de mensen. Het is gewoon een hele gezellige periode. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Ja. Een uh, geluid uh, op de secretaresseopleiding Schroefers in 1932. Een van de, uh, van de belangrijkste dingen die je daar leerde was ritmisch typen, dames. Hè. En deze opleiding uh, Schroefers bestaat maar liefst 100 jaar. En daarom hebben we het erover bij mij aan tafel nog steeds. TV-presentatrice Esther Duller, directrice van de opleiding Joyce Steenveld. En mijn eigen moeder Paula Veenhoven, alle drie Schroefers meisjes. Dat ben je voor je hele leven, Esther. Ja, Schroefers meisjes. Ik roep het ook altijd heel trots. Ja? ja. Ben je er ook trots op? Want het klinkt namelijk, ja. we hebben het hier over, in mijn oren, en beetje het is wel een beetje tuttig. Is ja. het. Maar ik zeg, ja. daarom zeg ik het altijd heel van. ik ben eigenlijk maar een Oh Maar ook nog, Nee, ja, helemaal die... dramatisch. Ja, nee. <laughs> nee, maar het is. Het, omdat er zo'n een, een soort van tuttigheid omheen lag, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Het is nu een beetje kijkbaar Ja, dat ja, is ja, ja. Het. Ja, het. Dus je roept ja, het vol trots. Ja. En ik moet zeggen, toen ik er dat jaar op zat, ik heb er heel veel van geleerd en het heeft me veel gebracht. Maar ik vond het toen echt niet cool. Ik dacht, van maar jij vakken... moest ook een beetje, of niet? Nou ja, mijn nee, goed, ik moet wel ik een diploma halen. Je en moeder terecht. zei, ga iets doen. En ja, toen, ja, ga iets doen met je leven. En ja. toen heb ik dat gedaan. En wat ik al zei, dat heeft me best veel gebracht. En, uh, Uiteindelijk maar... bij de televisie gaan werken. Maar dat nou, komt niet, ik, niet direct door schroefers, nee, neem ik aan. Schroefers. Nee, maar ik had ja. wel, vanaf het moment dat ik mijn diploma op zak had... heb ik uh, via een uitzendbureau allerlei baantjes gekregen. En die waren echt goed. Het waren goede banen. Ja. Even over ja. hoe dat dan uh, geëvalueerd is, die, die, die, die schroefers. De, ja, Je leert, je leert vast <laughs> niet helemaal wat je toen leerde. Mam, jij deed het in 1963. ja. Wat leerde je daar? Wat voor vakken kreeg je? Nou, een hele lijst van vakken. Je hebt ook allemaal uh, dingen meegenomen ook echt. Hè? Ja, ja, ja. Vandaag ik heb hier uh, een, een cijferlijst. cijferlijst. En uh, er staat op handelscorrespondentie. Nederlands, Frans, Duits en Engels. Stenografie. Nederlands-Frans. Steno Frans. natuurlijk. Steno, ja, ja. Er waren ja. mensen bij mij op de redactie die weten niet wat het is. Oh echt? ja, dat oh. is uh, kortschrift. Geheimschrift zei ik al. Nou inderdaad, ja. Ja, want ik gebruikte dat ook om uh, um, Sinterklaas-gedichten in te schrijven. <laughs> oh, <laughs> is er oh, te ja, dat is wel heel slim. Ja, dat, slim. Ja, ja, dat ja, weet ik wel. Ja, Ze ja. mijn broertje dicht te kijken, was het mama nou raar ja, ja, ja, wat, ja. Ja. Ja. Maar goed, dus het is natuurlijk om, om sneller te kunnen noteren. Ja, ja, Daar komt ja het op neer. De, de directeur die uh, dicteerde dan een brief... en ik nam het op in Frans, Duits, Engels, Nederlands... en uh, dat werkte er dan uit. Ja, in Steno. Ja, ja. Nee, ik, ik, nam, ik nam het op in Steno en ik werkte het uit het op de machine. Leer je dat nog steeds, Joyce, Steno? Nee, leer zeker niet meer. En, en, en wat ik nog graag wil vertellen is dat is natuurlijk heel erg bekend staat... om haar voltijd opleidingen sinds 1925, of eigenlijk officieel eh, 100 jaar geleden. Um, maar wij leiden natuurlijk ook werkend Nederland op. Hè, de management ondersteunende secretaresses van nu. Mm -hmm. uh, die toen hun diploma hebben ge gehaald. Uh, maar die nu natuurlijk in bepaalde vakken nog een achterstand hebben. Ja, die moeten ook nog bijgeschoold worden. Uh, en daar zijn wij ook heel druk mee om dagelijks uh, honderden, cq, per, jaarlijks duizenden werkende secretaresses ook bij te scholen... en okay. uh, ja, op te leiden tot de laatste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld social media. Wat natuurlijk nu je helemaal nieuw. is. Je leert social media op uh, ja. de schroefers? Ja, wat is het? Hoe hanteer je het? Maar hoe hanteer je het voor een bedrijf dan? Vooral. Hoe of zet voor je directeur. En wat je heel veel ziet, is dat door hoe social media... Hoe twitter je voor je directeur? Bijvoorbeeld... <laughs> Of dat je hem in ieder geval een beetje ook in de gaten... Nou, vaak doet hij het zelf. Maar bijvoorbeeld, het is wel van belang dat de secretaresse... eens even kijkt naar het LinkedIn-profiel van je directeur. Ja. Um, en wat natuurlijk wel een gevaar is van de huidige technologie... is dat steeds meer directeuren en, en managers steeds meer vaak zaken zelf gaan doen. En uit onderzoek blijkt ook dat een gemiddelde manager... nu, in tegenstelling tot vroeger... een dag tot anderhalve dag per week bezig is met... Administratief secretariële zaken, waardoor mm -hmm. de productiviteit van de gemiddelde manager in Nederland enorm aan het dalen is. Ja. Um, dus, dus jullie zijn natuurlijk voor dat ze dat lekker uit de handen geven en uh, Weeswijs, te laten aan de secretaresse. Exact. Ja. En, en, en die uitvoerende taken zijn ook aan het verdwijnen. Het wordt steeds meer een adviserende functie. En waar, waar, taak. Wat adviseer je dan over als secretaresse? Over social media, over uh, het gedrag van een directeur in, in, in, in, in, in een managementteamvergadering. Je maakt foto's ja. op je Facebook, is niet zo handig. Ja, maar het is veel meer adviserend. Je bent steeds met de sparringpartner van, van een directeur. Dat gaat veel, veel verder dan alleen maar uitvoeren en ja-knikken. Wat vroeger natuurlijk een beetje was. Dat dienstbaren... dat is enorm aan het veranderen. Dat bestaat bijna niet meer. Uh, je bent ja. steeds mondiger. En daarom ook. Je bent meer een soort rechterhand geworden van de baas. Wij noemen dat tegenwoordig eigenlijk de co-manager. Dus dat was meer de rechterhand. Esther, jij deed het in 1984. Toen heette het. Oh, een tijdje geleden. Toen heette het gewoon nog wel secretaresse. En wat voor vakken deed jij? Ik had volgens mij exact dezelfde vakken. Als ik maar, het zo hoor. En je had, ik had toch ook zo vak, bij. begrijp ik bij. Over... Secretariaatspraktijk. Precies, ja. secretariaatspraktijk. En, en daar leer je? Ja, daar leer je zaken. Uh, fantastische zaken zoals... Uh, wij, dat was nog in de tijd van de telefoon met de draaischijf... dat je daar, als je het nummer wilde draaien, met je, met je potlood in moest. Dan bespaarde je je, je nagels. <lacht> dat, ontzettend goede tip. En ben je dat <lacht> ook gehad, man? Nee, nee, nee. nee. nee? nee, nee, nee. Uh, uh, en uh, een extra paar meenemen. Voorstel dat je een ladder erin krijgt. Dan heb je altijd nog een verspaar in je laadje. Dat leerde je daar ook? Dat en ik leerde hoe de nietmachine machine in elkaar zat. En toen ben ik volgens mij de klas uitgelopen. Dat ja, nee, dat, wisten ik wij, dat wisten wij zeker. Terecht in 63 wel hoor. Nou hè, ja, precies. Ik vond het ook bijna belangrijk. Ja, ik ja, ja. Op. Doe, is maar die panties, dat, uh, dat, uh, dat was wel nuttig. Ja, ik heb dat een tijdje inderdaad gedaan. Maar ik had dan meer pintjes nodig. <lacht> dat was wat lomp. Wat ook wel een, een kenmerk is van vroeger, is dat je leerde typen, blind natuurlijk. Ja. Um, um, mam, op een oude typemachine. Ja. Um, met op een muziekje. Ja, want, wa, ja. want waar was dat dan? Dat... Ritmisch uh, tikken op uh, Brigitte Bardot. Uh, volgens mij hebben we dat. Zo aan de muur maken we geregeld over Nou, mam, er staat er, Brigitte er een eentje: Brigitte Bardot, Bardot. Typ maar mee. En waarom? Ik vind het best wel langzaam nog. Oh. Ja, kijk, dit kan ik ook niet meer. Ik ben Op dit ding. Maar dat was, Joyce, dat is serieus. Vroeger leerde je echt op muziek typen, want dan, dan gaat het vanzelf of zo. Ja, daar zit er een, een ritme in, dat geeft ja. een bepaalde productiviteit. Maar blind typen was vroeger ook letterlijk met een, een, een blinddoek om... Ik heb ook nog wel eens een type cursus gehad. Ja, maar, maar dat geven we nu niet meer hoor. De, jonge lui die nu bij ons komen studeren. die kunnen dat allang. Ja, op al de, lang de lang social media. media ja. Ja. Dat is dus nu veel meer. Er zijn er veel meer vakken als economie, organisatie, managementvaardigheden. Ik heb wel het gevoel dat je wel. Hebt, denkt, ik moet hier mijn instituut wel een beetje verdedigen. Hè? Nou, nou, aan de ene kant wij zijn natuurlijk heel trots op de historie van, van schroevers. Maar ik vind het van groot belang om het bedrijfsleven. en jonge studenten. erop te, te, te attenderen dat de functie zo breed in de namens is. Want. Ze is nog steeds de speel maar van de organisatie. Zijn er nog steeds, of, of hoe je het nou noemt, co-manager of secretaresse. Is het. Vroeger natuurlijk, kon je als vrouw niet zoveel. Hè? Mm. Er waren niet zoveel beroepen die je kon doen. Ja, lang maar, geleden. Oh. Nee, goed. Wat is het, ja? voor mijn tijd. Ja, hoor. voor jouw tijd. Maar goed, zo is het begonnen. Want, mm -hmm, ja. Hè? Ja. In de jaren twintig. Ja. Inmiddels kan je natuurlijk als vrouw gewoon alles doen. Dus ja. de aandacht neemt af, neem ik aan. Er is meer keuze, uiteraard. Dus er zijn steeds meer vrouwen die ook gaan, gaan, gaan studeren. Ten opzichte van, van vroeger. Um, dus ja, daarin is er, is er keuze genoeg. Alleen het, het vak is niet meer zoals het was. Hè. Wat ik zeg, het is veel meer die, die rechterhand hand opgeschoven naar hbo-niveau. We hebben hbo-opleiding. Um, en ja, dat, dat, dat, dat, dat imago, dat blijft natuurlijk een beetje aan ons hangen en aan het vak Ja, hangen. dat vind je Terwijl... niet leuk. Nou, aan de ene kant ben ik heel trots op, maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat... dat Iedereen weet ja. dat die functie zo belangrijk is. En dus de productiviteit van de manager van Nederland bevordert. Uh, yes, en Esther Duller functie... ziet het gewoon als een, een campy titel. Nee, ja, hoop. Ho. Dat, is, dat is als ik het over heb, dat ik het vroeger heb gedaan. Want natuurlijk in ons vak is dat inderdaad best wel heel erg camp. Maar ik heb het wel altijd heel erg leuk gevonden. Ik vond het werk echt heel erg leuk. Ik vond het zelfs leuk om een beetje dienstbaar te zijn. Ik ging dan wel het kopje koffie uit helemaal niet hoefde. Ik vond het wel leuk een beetje mensen in de wat te leggen. Ja. En inderdaad, ondersteunend te werk gaan. Ik vond het helemaal niet erg. En goed. jij mam, want je, je bent altijd secretaresse geweest. Voor... Ja, nee, ik uh, had er ook geen uh, moeite tot, tot mee, geweest. hoor. Uh, nou ja, trots weet ik niet uh, of je dat zo moet betitelen. Maar ik heb altijd heel veel plezier aan mijn werk gehad. Ja. Maar ik maar wel je dat je heel de... nuttig werk deed. Stoorde je eraan dat mensen er misschien wel sommige wat, wat jongere mensen wat laat dunkend over nee, nee, dat was niet zo. Ik, heb, uh, ik ben heel lang uh, directsecretaris op een hbo geweest. Daar heb je dat niet hoor, dat nee. mensen daar zo... Uh... Is er nou iets uh, de, de, dat je er echt, want je, je leert uh, punctueel zijn... heb je er nog echt dingen aan overgehouden... waar je in de, in de rest van je leven ook nog wat aan hebt? Nou, wat ik zei, uh, dat uh, Steno... Uh, <laughs> bijvoorbeeld, uh, uh, uh, als ik codes moet opslaan of zo, of opschrijven... Uh, pincode of andere codes... Dan uh, zet ik, of het nou in, in uh, cijfers is of in, in letters... dan schrijf ja. ik dat uit in, uh, in uh, Steno. Handig. Dan denk je ja, geen mensen. Uh, geen ja. mensen. Ik, ik, uh, ik kom in eigen Steno al niet eens terug. Ja, kreeg, hoor. Ja, ja, nee, nee. Ja. ja, wat ik heel vaak hoor is van iedereen die, die ik tegenkom... die schroeven heeft gedaan, is dat ze zeggen... wat ik daar vooral heb geleerd is leren werken. Leren yeah. organiseren, leren plannen. Wat je dan ook geworden bent, presentatrice ja. of, of secretaresse of manager of directeur, daar heb ik echt leren, leren werken.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 Ieder moment kan uh, worden bekendgemaakt welk tijdschrift het beste is van het jaar. De Mercuurs worden namelijk uh, op dit moment uitgereikt in Amsterdam. Dat zijn ook wel de Oscars onder de tijdschriften. En uh, vriend van de show en hoofdredacteur van Nieuwe Revue, um, Erik Nomen, die is daar. Erik, goedenavond. Ja, goedenavond. Het is gezellig. Ja, het is behoorlijk gezellig. Wordt wordt net bekendgemaakt wie de hoofdredacteur van het jaar is geworden. Nou, kom erop. Ja, weet je het al weten? Ja. Het is niemand minder dan Cecil nadings van L. Ah, Cecil Narings. Ja, dus eindelijk, eindelijk heeft ze hem dan een keertje. Dus ze is volgens mij helemaal opgetogen, uitgelaten. En uh, hysterisch, zoals alleen overredacteuren van de L kunnen zijn. <laughs> ja, goed. Ja, Cecil Narings, de, iedereen kent haar wel met die strakke Bob. Ze zit vaak bij de Wildrijd door. Ook ja. trouwens vaak bij ons. Uh, dat is een pittige tante. Had ze hem verdiend? Nou ja, volgens de uh, jury dus wel. Wat zei de jury? Uh, ja, de jury die, uh, die de juryrapport moet nog komen. Ik ben als bezetenaar naar buiten gerend ah. om niet door allemaal boze blikken en uh, toegeworpen lege bierflesjes uh, overdekt te worden. Dus uh, ja. ja, ik neem aan dat ze dat ze vinden dat ze het uh, heel mooi heeft gemaakt, uh, strak staat. Uh, goed uh, contact met, uh, goede synergie met adverteerders, uh, al dat soort uh, Bla bla bla bla enzovoort. Ja, nee, dat denk ik ook. Nou, Sissel Narens gefeliciteerd. Um, de, het belangrijkste tijdschrift van het jaar, dat is natuurlijk de allergrootste prijs. Die moet nog worden uitgereikt, hè? Ja, exact. En er zijn uh, vijf genomineerden: De, de Flow, De Jan, De Linda, De Vaardigids en De Viva. En uh, dat is elke keer weer een, uh, een strijd waarbij het uh, bloed zo'n beetje door de gangen uh, gaat. Want ja, dat is de meest prestigieuze uh, prijs. Heb je en, enig idee, zelf, idee, de idee welke ja. de meeste kans maakt? Nou, ik zelf zou zeggen Flow. Flow is nieuw. Ik ken uh, flow flow niet. is ja. Uh, nee, dat is, uh, ja, het is een beetje. Ja, het is echt een. Uh, Radio. Beetje, su, su, su, su, ja, het is niks van jou, het is voor zus vrouwen. Ze ah. uh, hebben op zoek zijn naar zichzelf en uh, dat in dat de natuur van. wil wandelen en dat soort dingen. Goed, we gaan het horen. Dankjewel in ieder geval. Veel plezier daar nog Erik Namen. je dankjewel. Hoi. BNM today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geven wij het laatste woord aan onze vrienden van de show. Te beginnen met uh, columniste Eva Hoeken, die binnenkort hoopt binnen te lopen. Hey Willemijn. Nou, het zal niemand zijn ontgaan. November is de maand van de kanker. BN'ers als Nick en Simon treden er tegenop. Gewone mannen laten hun snor staan. En zojuist stijgt ik op een nieuw pareltje, namelijk www.kankerisencadeau.nl. Kanker is het nieuwe zwart, kortom, en de etalages hangen er vol mee. Oh. Mij benieuwd wat straks een nieuwe trend wordt. Ik hoop hart- en vaatziekten. En dan met de website ilovedotteren.nl. Ik ga hem alvast vastleggen. Dat is goed voor meisjes. vinden dit niet zo heel leuk, geloof <laughs> ik. Ik zie Esther de Duller een <laughs> beetje moeilijk kijken. Goed, en als laatste uh, vriend van de show, of schrijver Philip Huff, die heeft een uh, pittige stelling. Ah, die Willemijn. Vandaag was ik op de dag van het literatuuronderwijs in de Rotterdamse Doelen. Duizend docenten Nederlands die met elkaar in debat gingen. Prikkelende stelling. Het openbaar vervoer is voor het boek wat de auto voor de radio is. Wat denk jij? Zouden er zonder auto nog mensen naar ons luisteren? En lees je weleens een boek?